met het NOS journaal. De aanleg van de Hanze-lijn tussen Lelystad en Zwolle is 90 miljoen euro goedkoper dan begroot. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van ProRail. Er was 1 miljard euro uitgetrokken voor het project. In januari 2007 werd begonnen met de aanleg. Door een strakke planning en slimme aanbesteden konden de kosten worden gedrukt. Ook drukte ProRail de kosten door risico's, zoals uitstel door slecht winterweer, zelf te dragen. Alleen de verbouwing van stationswollen voor de Hanselijn is volgens ProRail duurder geworden. Dat komt omdat er een extra perron moest worden aangelegd. Op 6 december opent koningin Beatrix de Hanselijn.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 President Tin Sen van Birma heeft erkend dat in de westelijke deelstaat Rakhine grote vernielingen zijn aangericht. Aan de BBC heeft hij laten weten dat er hele dorpen en delen van steden waar moslims wonen zijn platgebrand. Human Rights Watch maakte eerder vandaag melding van de verwoestingen. Meer dan 800 huizen en woonboten van moslims zijn in brand gestoken. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op satellietbeelden. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is niet bekend.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 Aan de B verkeersinformatie Op de A7 tussen Zaandam en Horen is in beide richtingen... veel vertraging door wegwerkzaamheden en een ongeluk. Richting Horen staat voor afrit A van Horen 9 kilometer. En op de A7 richting Zaandam voor Purmerend 7 kilometer file. Verkeer richting Leeuwarden kan beter omrijden... via Flevoland over de A1 en de A6.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 Toch een half uur me vanuit de Amstel-foyer in Carré. We zitten in het zonnetje. Ik heb hier de Volkskrant van vanochtend op tafel liggen. Er staat met grote letters op prachtige biografie. Joop van den Ende. Goh, als je zulke reclame op de voorpagina van de krant krijgt... Henk, Henk van Gelder, als biograaf. Denk ik maar, ik is was volledig, goed? Ik was volledig beduurd. Ik lag nog in bed en kreeg een... Ik had nog niks gezien. Ik lag nog in bed te slapen en kreeg een sms'je. Daar werd ik wakker van. Uh, gefeliciteerd met uh, Volkskrant... Uh, naar beneden, krant gepakt, mijn hemel. Vijf sterren, Goed. Ja, ja, ja. We hebben het er straks eens uitgebreid okay. over de biografie. Uh, eerst iets anders, leuk nieuwtje voor de Nederlandse radio vanuit Berlijn. De radioserie De Minuutjes, die de VPRO uitzendt op Radio 1... heeft op het Europese Euro Omroepfestival. de prijs voor de beste radioserie gekregen. De prijs die wordt daar vandaag in ontvangst genomen door Stephanie Visjager, regisseur... Zelf ook radiomaker uh, in hart en nieren. En om dat te vieren en om de makers te feliciteren... laten wij hier in Afro Zendtijd ook een minuutje horen. Van Bente Hamel. Psst, één minuutje. Ik had een appel gekregen van mijn opa. Hij was rood en sappig en ongelooflijk lekker. Maar toen, in één keer, hapte ik een heel stuk van het klokkenhuis. En voor ik het wist, had ik het doorgeslikt... Opa keek me aan met een grote grijns. Je hebt de zaadjes ingeslikt, zei hij. Straks groeit er een appelboom in je buik. Ik dacht, die klets maar wat. Maar na een paar weken kwam er uit mijn rechterneusgat... een dun groen sprietje. En niet lang daarna begonnen er uit mijn oren takken te groeien. Het was echt ontzettend onhandig om een t-shirt aan te doen. Maar als ik de straat op ging, had ik wel veel bekijks... En als ik de weg overstak, dan botsten er altijd wel een paar auto's op elkaar. Tegen de tijd dat het zomer was, had ik een flinke kruin, vol bladeren. En op een dag zag ik ertussen iets bungelen. Een dikke, rood, glanzende appel. Ik wou net mijn tanden erin zetten, toen ik me opeens bedacht. Opa, zei ik. En ik hield de zoet geurende appel onder zijn neus. Deze is voor jou. Ja, mooi. Op uh, de website van klokhuis.nl is dus dat uh, programma... daar is een uh, weblog te vinden van de 1 Minuutjes. En uh, Henk van Gelder zei het net al... Uh, Stephanie Vissjager, uh, regisseur van, van Heerlijk Duurt Het Langst. Hè? Ja, mooi. radioversie van Heerlijk Duurt Het Langst. Twee ja. jaar geleden, geloof ik. Met ja. uh, Pierre Bokma Precies. en Kitschke Rijding ga je ja. de hoofdrol. Het Uitgezonden door de Dat Heel Averal. mooi gedaan. Inderdaad, ja. ja. De bus... Onderweg naar een optreden. Deze week met... Vigo Waas onderweg met de bus naar Schouwburg Amphion in Doetinchem. Daar staat hij vanavond met de andere leden van de ploeg in de voorstelling 2012. Vigo goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat we je nog even kunnen spreken. Waar bevindt de bus zich momenteel? Uh, ik rij nu langs Venendaal, hoor. Ja, langs Veenendaal ja. je. Dus niet vanavond niet naar de, hoe heet het daar, de Lampengiet? Nee, nee, nee. We gaan langs de Lampengieten langs de diverse andere theaters. Maar we, en daar eindigen we dicht tegen de Duitse grens, volgens mij, hè? bij uh, het amphio in Doetinchem. Ja, het is een eindrijden. Uh, wat doen jullie zo al onderweg? Uh, is, want zit jij met de, de, rest, de rest van de, de, de, de groep ook in de bus? Nou, alleen, Genio die zit naast me. Hmm, Genio de Groot. Want, want de bus is een auto, oh. zeg maar. <laughs> ja. Maar uh, en we, ik luister altijd Radio 1, hè. Ja, tuurlijk. Radio. tuurlijk. En, dan, en dan, de, dan naar de sport. Ja. Luister ik ook altijd. En verder geen afspraken? Wie neemt de broodjes mee? Wie neemt de drank mee? Of de zoutjes? Of... Nou, dat, als, je een bus, als, je, als je met de bus gaat... Dan, uh, dan ga je altijd op de terugweg wijn drinken... en, en uh, blokjes kaart en zo. Het ja. is een, een soort uh, zelfverdedigingsmechanisme... dat ik met de auto ga. want Dan, uh, dan kan ik niet drinken. Hè? Dan moet ik gewoon nuchter blijven. Ja. Is, is dat, is, heeft nou, het ook... We gaan wel altijd... We gaan wel nou altijd lekker eten en drinken, hoor. Voor, van tevoren, ja. Stem van Chene de Groot. Ja, Stem van Chene de Groot die ook dus uh, de rol, een rol speelt... in die prachtige voorstellingen 2012. Hij is een beetje de, de, de, de vreemde oom. Uh, verder, waar, ja. gaat, waar, waar gaat die voorstelling over... voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, Vigal? Nou ja, de Maya gaat de wereld op 21 december 2012. En dat ja. bericht komt binnen bij, een, uh, bij de familie van de ploeg. Een, gezin, een, een vreemd gezin. En uh, dat slaapt het gezin... Uh, volledig uit elkaar. Mm. Uh, en, en, ja, dat heeft, dat, daardoor zie je totaal allerlei rare associaties die daarmee te maken hebben. Maar vooral wat er met dat gezin gebeurt uh, als die onheilstijding binnenkomt. Ja. Heb jij zelf al plannen gemaakt voor 21 december en de dagen daarna? Nee, ik ga lekker op vakantie. <laughs> nee, ik, ik ga ervan uit dat de Maya's... Er uh, uh, ja, zijn allemaal theorieën over dat de Maya's... Uh, die, die, verwacht dat er een grote verandering komt. Niet zozeer dat de wereld vergaat. Maar het is gewoon een mooie aanleiding om een, een... hele mooie aanleiding om een... Uh, om in het zicht van het einde der tijden... een voorstelling te maken wat dat doet met mensen. Ja. En, uh, en ik ga zelf gewoon... Uh, verder met leven. Ja. Ja. Vanavond bijvoorbeeld ben je ook nog eens op televisie... te zien met de eerste aflevering van het programma... Mannen van een zekere leeftijd. Wat, wat, wat houdt ja. dat in? Nou, ook een soort einde der tijden. <laughs> Mannen van een, van, een, van een zekere leeftijd. Nee, uh, toen ik uh, 50 dertig te worden, toen uh, begonnen mijn vrienden me allemaal schamper aan te kijken van uh, nu ga jij er ook aan. Want 50 is toch een magische taal van mannen meestal. Dan wordt een hele industrie. Uh, uh, ja. Dat wordt uh, een beetje ja, Abrams en uh, 50 plus groepjes, 50 plus zuil groepjes, 50 plus allerlei groepjes. vakantiegroepjes. Ja. Uh, nordic walking groepjes. Nou ja. Toen dacht ik wat gebeurt er dan met mij als ik over die, over die heilige grens heen ga? Mm. En, uh, en dat heb ik uh, met een aantal vrienden die samen met mij in een therapiegroep zijn gegaan. Uh, heb ik dat onderzocht? Met Gijs Schotten van Abtad, Trim Radikischin, Joep uh, van derde kom bij de heersgroep. Uh, Henk Jan Smits en ik. En die, ja. die, uh, die onderzoeken wat het betekent voor een man. Als ja. je veilig wordt. En gaat het inmiddels weer een beetje, meneer Waars? Mijn gaat het uitstekend nog steeds. Goed. Maar ja, ik, ik ontken altijd. ...van alles in mijn leven. Dus ik ontken ook mijn leeftijd. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ga zo door. Ja, maar ik zag ook nog eventjes... Uh, die, die, groep mannen, ...die groep vijf mannen van de ploeg... Ja. Zijn ook allemaal 50 plussers oh, Oké, okay. ook een praatgroepje. Maar eens even kijken, kom dan maar eens even kijken waartoe die in staat zijn. Zo ja. so is dat. dat. Drie voorstellingen. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja. Vigel... Tot meer, hè? ook nog. Een brede Ja, Vichel en Sheno, uh, hartelijk dank. Uh, succes met die voorstelling vanavond. Uh, ga erheen, inderdaad. De voorstelling is nog te zien op 30 oktober in het Chassé-theater bij Daan en het Stadstheater ja. in Zoetermeer. En het programma Mannen van een Zekere Leeftijd wordt vanavond om tien over tien uitgezonden op RTL4. Goeie reis, nog heren. En de, fel ja, de felicitaties aan Henk van Gelder. Geef ik door. Oké, okay, hoor. Oh. is radio 1. Opium. Ja, woensdag was het de Lamar in Amsterdam even echt het theater van Joop van der Ende Met hemzelf op het podium bij de presentatie van zijn biografie. Journalist Henk van Gelder die sprak tussen de 60 en 80 uur met de theater en televisieproducent, Niet alleen op die woensdag hoor, maar eerder. En dat leverde een boek op dat door Jeroen Carabé bij de overhandiging van het eerste exemplaar fucking fascinerend werd genoemd. En het scenario van de musical, Joop de musical, biograaf Henk van Gelder. Denk jij zelf ook dat er een musical in zit? Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Uh, ik, nee. Uh, misschien dat er daarvoor toch te weinig uh, uh, drama... Nou. in zit. Ja, er zitten tegenslagen. Er zitten veel tegenslagen in. En, en er zit een dramatische man in de hoofdrol. Maar ja, ik begin Ik begon nee te zeggen omdat ik dit helemaal niet voor me zag. Maar terwijl ik nu zit te praten... Ja, misschien ja, eigenlijk wel. Luister nou, dat heeft ja. een arme start. Ik spreek mezelf tegen. Hij, hij, hij, gaat misschien wel. hij zit op een timmerschool. Hij gaat van school af. Ja. Een arm gezin, een miskenning inderdaad. Een drama, mm. tegenslagen, succes, rijkdom... Ja, ik denk toch dat er wel wat in zit. Ja, misschien eigenlijk wel. Ja. Ik, ik, ik ben nooit zo erg van dramatiseren van, uh, van dingen. Ik mm -hmm. probeer het een beetje uh, nuchter te houden. Maar, maar ja, uh, drama's spat er toch wel af, af en toe. Ja. Wat, wat is voor jou uh, het meest dramatische moment voor, uh, in, in, als je dat aan het, aan het schrijven bent? Uh, ik van het denk van, uiteindelijk, uh, van uh, uiteindelijk uh, het moment waarop die 12, 13 jaar geleden uh, in elkaar stort... Uh, en geen stap meer kan verzetten. En zo ongeveer begint te kotsen als hij het woord televisie uh, hoort. Burn-out, uh, he? Burnout heeft. Uh, besluit wat ik totaal niet met hem zou associëren. Besluit om in psychotherapie uh, te gaan. Uh, bij de dezelfde therapeut die ik was die ik ben tegengekomen. Uh, bij Leen Jongenwaard, uh, over wie ik mijn vorige boek schreef... die is bij dezelfde therapeut ja. uh, geweest. Freudiaan, uh, man die, die, het, die het zocht... Leopold, die het zocht in, uh, in de jeugd... Ja. En daar was in het geval van, van, van de endenvelen te zoeken. En ik geloof dat dat het meest dramatische ja. uh, moment vindt... waarop die man uh, zichzelf ook een beetje begint te kennen. Ja, Eindelijk weet wie hij zelf ja. is. Ik wil het zo even met je over hebben. Van de week zat, uh, zat hij zelf bij uh, Paul Witteman. Toen zei hij daar dit over. Je bent niks meer. Ik, ik was 58. Alles bereikt. Rijk. Succesvol geweest. En opeens zat ik in een hoekje thuis. Niks. Wat dacht je dat voor mijn vrouw en voor mijn kinderen wat betekende? Ik was een, een plantje. Ik, ik, ik, als ik opstond, dan viel ik om. Ik dacht, nou, dat is het dan. Ja, dit is dat wat ik te bereikt heb. Helemaal niks. Multimiljonair. Ja, en niks. Je bent gewoon mislukt. Ja, dat, dat, dat is iets waar, waar, waar hij dan nu... Uh, als, het staat nu op papier, dus daar kun je makkelijk over praten. Maar was dat iets wat hij heel, heel makkelijk jou vertelde in die gesprekken? Hij, nou, to, toen, het, toen het over die uh, therapie ging, de burn-out uh, was uh, uh, algemene kennis... Uh, daar is ook wel over ja. gepubliceerd in die tijd. Ja. Uh, daar heeft hij ook zelf al het een en ander over gezegd in die tijd. Maar uh, uh, uh, dat in therapie, uh, dat kwam na een korte stilte... tijdens een van de gesprekken, uh, wa waarop hij opeens zei... Nou, ja, laat ik het maar zeggen. Uh -huh. En toen kwam dat... Toen kwam dat verhaal. Op dat moment besloot hij ter plekke... van nou, nou, nou moet de hele boel er maar uit. Ja, dus dat is de kunst in het gesprek met Henk, met, met Henk van Gelder... Ja. dat je af en toe ook even een stilte laat vallen. Je moet af en toe even een stilte laten vallen. Um, 80 uur met elkaar gesproken, dat is een beetje Joop van de Ende overdrijving. Ik kom zelf niet verder dan 70, maar alles bij elkaar is het toch behoorlijk ja. wat. Ja. En onder welke omstandigheden was het? Was het dat was uh, meestal in het tuinhuis uh, van de uh, familie van de Ende in, uh, in Baren, bij af en toe ook nog een letterlijk uh, knappend uh, haardvuur. En dan urenlang, urenlang, urenlang uh, praten. Ja. Later ook nog wel uh, bij hem op kantoor op het Museum Pleinen in Amsterdam. Uh, bij de firma Stage. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat had toch een, een, voor hem een te zakelijk uh, ja, ja. Hij uh, Ja, wilde, wilde het, het liever in een informele omgeving ja. doen. Ontstaat er ook iets van een van een, het kan anders, van een band met uh, het object van je biografie. Ja, om, ik was begonnen met, met uh, respect voor hem. En dat ja, he, heb, heb ik nog steeds. Uh, ik, ik ben altijd wel erg van afstand bewaren hoor. Uh, dus lijkt me lastig uh, voor een biograaf. Een geraakt, of of zo. Lijkt me lastig voor een biograaf. Of juist niet, is het. Is dat nodig dat je Nou ja, hebt? Je, moet, je moet aan de ene kant uh, meeleven. Uh, voor mij was het nieuw om over een levende man ja. uh, te schrijven. Ja, ik heb ik altijd over doden geschreven. god bijvoorbeeld, ja. heb je over geschreven. Ja. En jong uh, uit. Ja, het, uh, uh, ja uh, en het is een charmeur. Dus hij, uh, uh, hij sleep je al gauw. ...mee in zijn eigen uh, uh, zorgen ook ja. over nieuwe producties en zo. Hij betrekt je bij, uh, bij dingen. Ik heb toch geprobeerd zoveel mogelijk uh, ja, die afstand uh, te bewaren. En zoals gezegd, we zijn niet bevriend uh, geworden. En dat mm. moet ook niet. Nee, nee, de enige afstand is, is uh, nodig. Uh, uh, zo'n verhaal over, uh, over zo'n burn-out, dat is dan bekend. Uh, je gaat echt helemaal met hem terug. Je werd ook gevraagd door hemzelf. Hè, om, om, het was, het te was zijn initiatief. En, uh, ja, ik, ik, ik zat te watertanden, want uh, het is 40 jaar televisiegeschiedenis... 40 jaar theatergeschiedenis, Ach. daar ben ik dol op, op dat soort uh, uh, verhalen. Uh, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, wacht even. Als ik wil blijven recenseren, hmm. theater wil blijven recenseren... Ja. Uh, dan moet ik niet het verlengstuk van Joop van de Ende worden. Ik moet niet his master's voice uh, worden. Ja. Dus ik heb eigenlijk uh, vanaf het begin uh, uh, vrij hoog van de toren geblazen... zou je misschien uh, zeggen. Uh, en gezegd, hoor eens, uh, uh, ik, ik ga me niet als een ghostwriter opstellen. Mm -hmm. Het boek wordt niet ik Joop van der Ende, het wordt hij Joop van de Ende. En ik wil ook met, met andere uh, mensen over je praten. Dus iets van veertig ja. uh, gesprekken met andere mensen. Hij, ook ook, hij had ook echt een contract met je willen opstellen. Maar heb je ook en hij, gedaan, wil, precies, hij uh, wilde uiteindelijk een contract met me. En toen zei hij, nee, ik heb straks een contract met mijn uitgever. En dat is mijn uitgever en niet de uitgever die jij op het oog hebt. Want die had hij op het oog. Ja. Uh, en, uh, ja, en, en ik heb zelfs in een mailtje uh, nog gezet, uh, uh, vier jaar geleden... als we halverwege ruzie krijgen, dan besluit ik of ik het afmaak, uh, ja of nee. Ik had één voorbeeld, uh, Susanne Smit heette ze geloof ik... die heeft ooit een biografie over Freddy Heineken uh -huh. uh, geschreven. Aanvankelijk samen met hem, ja. maar die kreeg inderdaad halverwege ruzie... en heeft het toch afgemaakt. Was je er ook bang voor, dat je ruzie met me zou krijgen? Hmm, ik, ik wist niet goed wat hem voor ogen stond. Uh, hij had me van tevoren uh, vier andere boeken gegeven van... nou, dit zijn voorbeelden. Maar er was bijvoorbeeld een, een ongeautoriseerde biografie van Madonna bij. Er was een boek bij wat volgens mij door een ghostwriter gemaakt was. Michael Eisner, grote man van Disney. Uh -huh. uh, uh, Steve Jobs, uh, nee, die was er toen nog niet bij. Maar uh, uh, Richard Branson van Virgin, ja. dat waren management tips. Ja. Dus het waren boeken waar ik geen touw aan vast kon knopen... Dat waren totaal verschillende boeken. Dus dacht ik, wat wil hij nou? Dus vandaar dacht ik, nou ja, misschien als hij halverwege in de gaten krijgt wat ik ervan wil maken. Ja. ja en het daar niet mee eens is, dan ga ik door. Ja, ik wil even een beetje terug naar dat dilemma waar je voor stond. Uh, van, ja, ik ben uh, recensent voor de NRC... Mm -hmm. uh, en ik, ik, ik wil niet het verlengstuk worden van Van Ende. Bij de presentatie van de week waren heel veel mensen... Uh, waaronder ook collega's van jou van andere kranten... die heb ik datzelfde dilemma even voorgelegd. Laten we daar even Interessant. naar Interessant. Ja. Heijn Jansen, Volkskrant. Het zou een moeilijke keus zijn. Ik zou uiteindelijk ja zeggen, maar dan zou ik met de krant afspreken... dat ik dan al die tijd niet zou schrijven voor de krant. En zeker niet over producties van Van der Ende zelf. Want dat is mijn probleem met die... Kijk, Henk van is een geweldig biograaf, neem ik aan. Maar hij is ook criticus van de NRC over de producties van Van der Ende. Dat heeft hij al die jaar gecombineerd. Lijkt mij lastig. Ja, ja Jacques D'Agona. Ik vind dat Henk een uh, integere jongen is. Ik vind ook dat Joop Langsenbrand heeft geleerd zijn verlies te verwerken. Ooit, 30 jaar geleden, schreef hij mij een briefje. Er werkt iemand bij de Apeldoornse Koran die er wel verstand van heeft en jij niet. Kortom, die brief is er ook nog steeds. Maar ik denk dat Henk sterk genoeg is. Maar dat ook Joop tegenwoordig relativerend genoeg is om te zeggen laat maar gaan. Patrick van de Hanenberg, eh, recensent van de Voleskrant. Nee, het, het lijkt me een hele eervolle opdracht, maar ik zou hem toch aan me voorbij hebben laten gaan. Omdat het toch heel erg lastig is als je s'avonds naar een musical van de productie zitten kijken en ja, misschien vind je er niks aan. Dus er komt twee sterren, drie sterren en dan moet je smiddags weer met uh, ja, de, de big man zelf uh, praten. Uh, ik denk dat, dat Henk van Gelder heel eerlijk is hoor, die, die, die zal niet vijf sterren geven als hij, uh, als hij één ster bedoelt, maar ik zou nooit in zo'n situatie terecht willen komen dat je toch ja, een gevoel van ongemakkelijkheid zou kunnen hebben. Dus nee, ik zou dat echt nooit doen, ook al nogmaals, het lijkt me een prachtig onderwerp, een prachtig journalistiek onderwerp. Maar dat zou ik niet als uh, journalist van de Volkskrant daarnaast willen doen. Nou, nee, dat was Patrick van Hanenbeeg als laatste. Ja, hij, noemt het een, hij noemt het een, een, een journalistiek project. En dat, dat, dat is ook het goede woord. Ik zie het als niet anders dan um, een, een, een uitgebreide reportage. Ik zou, uh, in het kort zou ik zo'n stuk voor de, voor de krant hebben kunnen schrijven. Het is nu uitgedijd tot, uh, tot een boek. Maar ik vind niet dat er een wezenlijk uh, verschil is. En uh, wat volgens mij een vergissing is... Um, uh, dat je uh, niet meer in staat zou zijn om negatief uh, over een productie uh, te schrijven. Het probleem zit volgens mij juist... Negatief is geen probleem. Het probleem zit volgens mij juist als je iets heel erg mooi vindt. Aha. Ben je dan nog geloofwaardig? Ja. Heb, maar heb jij tijdens die periode van schrijven ooit... Wel gedacht, lezers en collega's kijken nu wel over mijn schouder mee of niet? Nee, daarvoor moet je toch uh, sterk genoeg uh, in je schoenen staan. Ik heb het uiteraard wel besproken uh, bij de krant uh, van tevoren. Ja. En uh, de toenmalige chef kunst uh, zei: Nou, ik ben benieuwd. Ja. Uh, en verder uh, hebben wij geen, geen probleem gezien. Het heeft zich ook tot dusver niet voorgedaan. Uh, ik moet nog even kijken hoe. Uh, stel voor. Volgende maand gaat de André Hazes musical in ja. première... waar Joop van Ende een behoorlijke vinger in, ja. in de pap heeft ja. uh, gehad. Dan moet ik nog even kijken, als ik dat mooi vind, of ik geloofwaardig ben. Ik, dat durf ik nog niet te voorspellen. Ja, we gaan het met heel plezier, veel plezier ja. lezen, je, je recensie tegen die tijd. In ieder geval, de biografie leest als een trein. Het is echt een pracht, prachtig boek geworden. Dank je Dank daarvoor. Joop van Ende, de biografie verschenen bij uitgeverij Neig en van Ditmar. In de 80 seconden van vandaag gezangen met groene vingers. Hij gaf zijn hoveniersbedrijf op, stortte zich volledig op de muziek. Vorig jaar presenteerde hij zijn debuutalbum in Paradiso. En Jeroen Zeilstra, niet de eerste de beste, die beveelt hem bij ons aan. Ja, Niels van der Gullik ken ik als Noord-Hollander. En uh, ook een iemand die vanuit zijn dorp naar de stad is vertrokken... om achter de muziek aan te gaan, net zoals ik. En uh, ik ben geweest op zijn uh, cd-presentatie in uh, Klein Paradiso. En toen viel me al op dat uh, Niels uh, vanuit zijn kofferverleden zeg maar. Dus even, ik heb hem uh, dingen van Sting horen zingen met een vertaling. Is hij eigenlijk steeds meer in zijn eigen liederen geschoten. En dat uh, uh, is de kern van mijn aanbeveling. Niels... Uh, vooral die eigen stukken die vind ik echt uh, te gek dat je daar uh, dat je bedacht hebt dat je toch als singer-songwriter door het leven wil. Veel succes daarmee. En luisteraars, uh, iedereen die Niels van der Gulik nog niet kent, uh, ga naar hem luisteren, want uh, het is een jongen met veel kwaliteit en uh, originele ideeën. De 80 seconden. Van... En daar staat hij, Niels van der Gulik. Binnen de tijd, want de gong en dergelijke. die moeten nog komen. Niels van der Gulik. Uh, ja, zie je nu. Is het, is het Hoveniersbedrijf helemaal verleden tijd. of maak je nog wel eens een tuinwinter klaar? Nee, nee, nee. nee, nee. Is nee. Het. Nou, trouwens, toevallig vorige week nog bij mijn oom. maar dat nou. is dan het enige. <laughs> wat ik nog doe. Ja, er is achterom ja, wel eens iemand ja. die pelt. maar ik doe het eigenlijk niet meer. Want het theater, dat trekt. Ja, muziek maken is toch een stuk leuker. Ja. Buiten is het koud en, uh, en regent het. En dan uh, toevallig vorige vrijdag was het mooi weer. Dus dan is het eigenlijk best wel weer aardig om te doen. Ja, Jeroen Zijlstra die, die, die uh, gaf net de aanbeveling. Maar, maar uh, uh, Ramses die heeft jou geadviseerd om solo te gaan, toch? Ja, die was ooit uh, bij mij bij zijn kijken. Dat ik een beentje deed, Krippelkrik Ferry. En daar deden wij drie stemmige uh, uh, nummers van Crosby Stills en Zijn Jong van. En toen zat hij daar in, in het kerkje in Oosterleek. En toen zei hij, Niels, je zou wel een soloprogramma moeten gaan doen. En dat was natuurlijk prachtig. Yeah. Alleen, ik was toen net begonnen, want ik ben nu acht jaar bezig met muziek maken. En, uh, dus ik zeg, ja, ik heb helemaal geen liedjes. Mag ik die van jou zingen dan? Dat had ik al een paar keer gedaan. Yeah. Dus ze zeiden, ja, dat moet je vooral doen. Dus, goed, nou, goed, ja, dat mooi, prachtig. met de zegen van Ramses. Ja, zo leuk. Dankjewel. Uh, uh, meer informatie kunt u vinden op, uh, op, op jouw website, hè? Niels van der Gullik aan elkaar.nl. Juist. Ja. En de gelijkenis met Hans de Boy qua stem? Ja, wordt dat hoor gezegd? ik heel vaak de laatste tijd. Eigenlijk sinds dat ik uh, de plaat heb gemaakt, wordt het steeds vaker gezegd. Toch, Henk van Gelder, of hoor jij het niet? Nou, je het zegt. <laughs> het was me ja, nee, het, ja, het, is heel het vrouw, had me want... niet gestoord. Want nee. ik, zing, ik, zing, ik zing eigenlijk bijna niks van Hans de Boy. Maar uh, ja, op een gegeven moment werd dat wel gezegd. Kijk, het is heel vaak van, oh, je hebt een beetje het hameren van, van Ramses of zo. Ja, ja. Maar die Hans de Boy. en dan kom, ze komen er niet op en zeggen zo, ze, oh, wie lijkt het nou ja. nou goed? het is gewoon Niels van der Gullik, Ja. dat hier die naam. Dankjewel. Ja. Uh, vanavond uh, is Opium uh, Televisie die weer. Kornel Maas, die presenteert dat zoals altijd. Hij is onderweg naar Brabant. Wat doe jij vanavond? Ja, om even af ja, te wel het. Uh, alles scheidt fijn in elkaar. Want wij doen in Opium weer de slag van de presentatie van de biografie van Henk van Gelder. Kijk. Onder andere Bas Heijnen komt dan aan het woord over het fenomeen Joop van den Ende. Annemarie Osten verklaart haar begeerte voor uh, James Bond. Kama Geurka is de gast. En ja Figo Waas refereerde net aan mannen van een zekere leeftijd. Ja. Dat is Gijs Polter van Afschat, die bij hem in het programma zit. Mm. Maar veel enerverender is ongetwijfeld op hetzelfde moment het gesprek dat wij over Cloaca voeren in Opium. Met de nieuwe cast van de voorstelling die gisteravond de première ging. Met onder andere Thijs Reumer en Tiggo ja. Gernand. En het gaat ook over hoe je al op je derde stuk midlife crisis kunt bereiken. Ja. En je hebt gezien die voorstelling? Ja, het was wel, uh, je zit constant te vergelijken, maar ze hebben er echt meer energie nog aan gegeven misschien dan tien jaar geleden. Alhoewel ik ook altijd mijn stil mee moet aan die voorstelling van toen uh, terugdenken. Heb jij hem toegezien? Ja, ja, ja zeker. Met, met uh, Gijs en, uh, en Peter Blok, onder andere. prachtige voorstelling. Ja, en Goed. het stuk blijft eigenlijk ja. sterk, want ik ga het gaat ook over Daytime voor Cultuur. En dat is nog actueeler dan ooit. Ja. Ja. Vanavond, even over half elf. Nederland 2, Opium Televisie. Dankjewel, Cornald. Hey, en uh, straks na half vijf, uh, Dionne de Graaf met uh, het Sportforum. Wat ga jij doen? Ja, Hans, wij gaan uh, wederom praten over wielrennen. Uh, maar dat doen we deze <laughs> keer meen niet. Dat Ja, niet. echt waar. Uh, we blijven het erover hebben. Het blijft ook belangrijk. Alleen we doen moeten... dat nu niet tot zes uur, hoor. We, zijn, uh, we gaan het ook hebben over voetbal. Ja. Want er is Champions League geweest en Europa League. En we zitten hier met Tom Boot, met Chris van Nijnat en Thijs Sonneveld is nog onderweg. Schiet op, jongen. Op de fiets. <laughs> ja, op de fiets. Ja, goed. Dankjewel. Dat naar half vijf. Om vijf uur op Nederland 2 kunststuur. Met deze week aandacht voor het werk van Marlene Dumas. Winnares van de Johannes Vermeerprijs. En de Design Week in Eindhoven. Ook daar aandacht voor. U kunt uh, twitteren. Het hashtag HoopjimAvro. Bezoek onze Facebook pagina en dergelijke. Volgende week om half drie zijn we er weer. Ik dank Henk Vergelder dat je er was. Uh, vanavond dus weer, hè? Vanavond ik hoorde het, ja. Wist je niet, hè? Nee, wist ik niet. He? Ja, he? Ja, je niet. Verbaasd. Uh, je wordt helemaal in de watten gelegd door de, <middell> de Avro. Goed. Fijn weekend, eh, luisteraars. Graag tot de volgende week. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De aanleg van de lijn tussen Lelystad en Zwolle... is 90 miljoen euro goedkoper dan begroot. Blijkt uit voorlopige cijfers van ProRail. Er was 1 miljard euro uitgetrokken voor het project. Door onder meer een strakke planning... konden de kosten volgens ProRail worden gedrukt. Op 6 december opent koningin Beatrix de lijn. Willem Holleder is vanmiddag betrokken geweest... bij een vechtpartij op een Amsterdams terras. Er ging een woordenwisseling aan vooraf, zegt een medewerker van het café. Op Twitter zegt een ooggetuige dat Holleder een pak rammel heeft gekregen. En in Gaza heeft een offerdier een gelovige Palestijn gedood. De koe raakte in paniek toen de man de keel van het dier wilde doorsnijden. Bij het feest vallen regelmatig slachtoffers... omdat gelovigen er vaak voor kiezen zelf de dieren te slachten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Gerrit Hiemstra. Vandaag was het een prachtige herfstdag. Eerst hadden we vorst, later zon en vooral aan zee ook buien. Vanavond en vannacht blijft er aan zee kans op een winterse bui. De temperatuur blijft daar iets boven nul. Landinwaarts is het op de meeste plaatsen helder. Daar koelt het af naar minimumtemperaturen van nul tot min drie. En houdt u vannacht rekening met plaatselijke gladheid door winterse buien... en ook op bruggen en viaducten. De wind draait vannacht naar het noordwesten, is meest zwak. Dicht bij zee is hij matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En morgen begint de dag mistig of met wat wolkenvelden. Later breekt de zon door. Aan de kust komt de meeste bewolking voor... en daar is ook weer kans op een bui met regen, hagel of natte sneeuw. En morgenmiddag komt vanuit het westen hoge bewolking opzetten. De temperatuur stijgt naar een graad of acht. De wind draait in de loop van de dag naar zuidwest tot zuid... en neemt toe naar matig kracht 3A4. Aan zee wordt de wind later op de dag vrij krachtig tot krachtig windkracht 5A6. En na morgen wordt het wisselvalliger. Maandag gaat het regenen, er komt meer wind. Daarna wordt het minder koud. Overdag een graad of 10. en s'nachts geen vorst meer. Aan de verkeersinformatie er is veel vertraging op de A7 tussen Zandam en Horen. Dat komt door wegwerkzaamheden en er is vanmiddag ook een ongeluk gebeurd. Richting Horen staat bij Purmerend 7 kilometer file en richting Zaandam bij Purmerend 5 kilometer. Op de A27 breed daar richting Gorkum staat tussen hankenwerk en Dam 2 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn van zaterdagmiddag, 27 oktober. Natuurlijk gaat het ook deze dag weer om het wielrennen... om de Internationale Wielerunie, om Lance Armstrong. Daar gaan we over praten, maar het gaat ook over voetbal. Over de Champions League en de Europa League. We gaan praten met Chris van Nijnatten van het AD. Um, en met Tom Boot, onze vaste gast. En met Thijs Sonneveld, die inderdaad waarschijnlijk op de fiets... in een hagelbuitje terecht is gekomen. Hij is onderweg. Um, laten we wel alvast beginnen met het moment van de week. Chris van Nijnatten. Ja, dat moment dat besloeg voor mij uh, maar liefst drie kwartier. Want dat was de tweede helft van uh, Ajax tegen uh, Manchester City. Heb ik van genoten. Waarom? Omdat uh, een, een uh, gemiddeld genomen erg jonge ploeg... Uh, heel dicht bleef bij, uh, bij wat ze kunnen en wat ze willen. En dat is namelijk op een, op een aanvallende manier een arrogant Manchester City bestrijden. En dat nog succesvol ook. Dus ik, was, ik ben helemaal geen Ajax-supporter, uh, uh, verre van dat. Maar ik vond het hartstikke leuk dat ze dat lukte uiteindelijk. Ik vond het mooi om naar te kijken. Dus ja. dat mensen zeggen dat Manchester City deed zijn best niet. Uh, ja, dat, vind ik, dat, dat zal wel. Maar ook dan moet je er nog van proberen te winnen. Uh, ik, ik vond het, uh, de manier waarop ze erbij zaten, ook in de dugout. Ik vond, ik vond het een aansluiting. Ja, natuurlijk. Dat heeft niks meer met sport te maken. Maar ja, je moet er toch even van winnen. En, mm. uh, en dat heeft Ajax gedaan. Hoe dan ook. En wie weet, als City gewild had en echt ervoor gegaan was... Nou, had Ajax misschien ook wel gewonnen. Ik, ik, heb, uh, ik heb geen zin om heel erg te focussen op dat vervelende City. Uh, ik heb genoten van Ajax. Drie kwartier lang. Lang moment kun je zeggen, maar uh, ja, was leuk. Tonboot, het moment ja. van de week. Ik vind het wel aardig hoor, want ik ben zelf coach. En tijdens die wedstrijd heb ik nog gedacht... wat een ramp zou is dat om zo'n uh, team als Manchester City te coachen. Ja. Je zag Bolletelli Bolle zitten helemaal uit, onderuit gezakt. Ja. En eigenlijk zei die Keihard, het resultaat interesseert me helemaal 0,000. Nee. Dat zal dan ook wel zo zijn. Ja. Nou, hoe moet je zo'n ploeg coachen? Nou, en... hoe had jij dat gedaan? Nou, denk je? Ja, nu. Het valt niet meer terug te draaien. Bij mij zou het niet gebeuren, denk ik. In de eerste plaats, omdat je dan spelers ook opvoedt. He, gewoon ja. redelijke dingen van zijn vader. Maar hij zou bij zo'n ballotelli zou bij mij nooit in het team komen. Dood nee. gewoon. Dus dan heb je er ook geen probleem mee. En als hij dus had gezeten, had je toch gezegd van joh, jij is even recht ja. zitten, man. Er, staan, er zitten miljoenen mensen te kijken. Ja, maar die strijd van de spelers tegen Mancini, heeft Mancini al lang verloren. Ja. Ja. En, en dat was gelijk, jou maar. niet gebeurd? Nou, zeker niet. Daar nee. had ik zelf wel opgestapt, gestapt. Hè? Want dit is een verschrikkelijke zaak. En je moet volkomen je persoonlijkheid inleven... om dit soort spelers uh, te coachen. Een ja. ramp. Maar ja. het is nu dus ook volgens jou echt te laat. Hij kan nu ook niks meer naar niks hem. Meer. Hij kan ze dat nooit, luisteren niet meer naar hij hem. Hij kan dit nooit meer veranderen. Nee, nee, ze luisteren niet naar hem. Nee. En je ziet ook wat rampzalig. Ze kunnen toch nog kampioen van Engeland daarmee worden. Gewoon omdat het, ja. euh, laten we zeggen, omdat de technische begaafdheid van die ploeg heel erg groot is. Ja, maar zie ik dit jaar uh, gewoon op, op, op basis van gevoel. Wat ik gezien heb, die gaan geen kampioen meer worden dit jaar hoor. Ja, het is te hopen dat, dat, dat ze uit uh, de Champions League ook geflikt ja, worden. nou de kans is groot. Daar hebben ze zelf hard aan gewerkt. Ja. Oké, okay, maar dat was niet je moment uh, van nee, de week, nee, hè? Nee, dat vond ik leuk. Mijn moment van de week is uh, oh, weer een coach... die deze week ontslagen is, John Karelsen van NAC. En uh, een coach is hired to be fired. Dat gebeurt gewoon. En dat vind ik ook een goed principe. Maar er is een persconferentie, uh, was er. En de technisch directeur van AS gaf daar die persconferentie. Het was te schandalig om naar te kijken. Gewoon een patser die slecht gekleed... Uh, onderuitgezakt, volkomen niet representatief uh, dit allemaal vertelde... en ook nog achteraf leugens vertelde, want hij had er zo uh, veel moeite mee... omdat uh, Karelsen ook nog een grote vriend van hem was. Nu bleek later dat het heel, tenminste Karelsen zei, dat is helemaal niet zo. Het was een afgang voor Nak, vind ik. En uh, vanavond speelt NAC tegen VVV, het degradatie duel eigenlijk... En ik hoop van ganse harte dat VVV wint. Sorry, sorry Chris. Ja, ja misschien moeten nou we ja. dat even uitleggen. Hè? Want uh, jij bent toch wel de ambassadeur van, uh, nou van ja. NAC. Mag ja, ik dat zeggen? Nou ja, opgegroeid in Breda. Ja. Dan is er maar één club. En uh, dat is ook nog steeds zo. Uh, ik ga vanavond ook zeker kijken in Venlo. Uh, Zo'n uitwedstrijdje laten we niet liggen. Uh, maar ja, ik, nee, ik, ik begrijp uh, de woorden van Ton wel. En uh, ja, ik ga verder niks zeggen over, over Van die eruit zag. Het dat, dat zal allemaal wel, maar het was een aanfluiting. Het was echt een aanfluiting. En sowieso is die club uh, verzeild in een, in, een, in, een, in een moeras dat, dat zijn een weerhaar niet kent. Ze hebben het ontzettend moeilijk. Ze hebben het veel te moeilijk dan ze het, het hadden hoeven te hebben. Het is intern, uh, ja, het, het, het, het, de club is helemaal leeg. En dan hebben ze ook nog een, een, een icoon van een trainer. Althans van een ex-speler, laat ik zo zeggen, ontslagen. Uh, ik ben het mee eens. Er kan op een moment zijn dat je een trainer dat je er afscheid van moet nemen. Nou, misschien was dit het moment wel. Kan best. Maar ja, doe dat dan op een chique manier. Ik bedoel, het is, uh, het is een man die 441 wedstrijden in het eerste van NAC gekiept heeft. Nou ja, daarmee koop je niet voor je leven lang solidariteit binnen een club. Maar mag je toch wel uh, enig respect uh, uh, meekrijgen in de persconferentie live op de regionale TV, ook nog in Brabant. Ja, verschrikkelijk. Laten we even naar John Karels gaan luisteren. Hij was. Uh... Redelijk duidelijk, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, de nac hij is ontslagen wegens die tegenvallende resultaten. En uh, daardoor was het vertrouwen in de coach minder geworden bij de groep John Karelsen. Nou, de, de hoofdreden was uh, dat er vanuit de spelersgroep uh, geleiden waren... dat vertrouwen in mij uh, um, uh, ja, op was gezegd, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat, dat vind ik een goede reden. Als dat zo is, dan uh, moet je ook inderdaad niet verder. Kijk, ik, ik heb de illusie gehad dat ik uh, bij een club waar geen, uh, geen visie is, geen beleid is, geen structuur is en geen geld is, dat ik er wat van kon maken. En zo ben ik het aangegaan. En uh, dat is mij niet gelukt. Dat bedoel ik. Dat lijkt ja. mij heel erg duidelijk. Ja, is... vind ik ook. En hij heeft, hij heeft natuurlijk uh, uh, ballen gehad om het onparlementair te zeggen, om überhaupt daarin te stappen. Ook nog voor weinig geld, want de club heeft niet veel geld. Hij is, is, een... het, is het een club zonder visie, zonder beleid, ja, zonder? Nou ja, dat gebeurt. Ja, geld wisten we maar. Ja, nee, inderdaad, er is de, de, de opleiding, uh, daar deugt niet heel veel van. Uh, de scouting is, is zeer mager. Uh, NAC heeft alleen nog maar een naam en een ontzettend trouwe aanhang. En dat is momenteel uh, wat er over is van die club. Nou ja, oké. Okay, uh, ze hebben een paar weken geleden het 100-jarig bestaan gevierd. Ja, dat is het, is feest. het is een enorm feest geweest. Gedragen door supporters, betaald door supporters. Daar is de club verder helemaal niet aan te pas gekomen. Dus het zegt wel iets over het bestaansgeest van nou, de nou, club. Wat je ja, nek, in he? die regio... De, de aanhang is echt geweldig. De aanhang draagt die club ook. Er is een boek uitgekomen van bijna 5 kilo. 100 jaar nak. Ik heb daar zelf een, een, een soort van culturele verantwoording over het bestaan van die club ingeschreven. En ook tot de conclusie gekomen dat, dat ja, NAC is gewoon van, van de regio, van al die al die mensen die daarnaar gaan kijken. En die zullen ervoor zorgen dat, dat deze club ook weer terugkomt... en, en uh, de mensen krijgt aan het roeren die de club verdient. Ja, want... Precies wat je zegt, mensen aan het roeren. Want we hebben, ik had het net over die technische directeur. Mm. Als die aan het roeren staat, dan gaan jullie zeker degraderen. Wat zou er moeten gebeuren, Chris? Um, ik denk dat er uh, een, een, een, een duidelijk uh, een beleid ontwikkeld moet worden. Vooral een technisch beleid gericht op voetbal. Het is een voetbalclub. Je moet vooral bezig zijn met het voetbal. Daar gaat het om. Nu uh, heb je, en dat zie je bij meer clubs, wel van: ja, je moet een, een commercieel plan schrijven. Je moet uh, grote accounts binnenslepen en zorgen voor gezelligheid. Luister. Dat zal allemaal waar zijn, maar het begint met voetbal. Het begint op het veld. Als het daar leuk is, wordt het, wordt het vanzelf daaromheen ook steeds leuker. Dus, maar dat, dat, dat is volkomen helemaal weggesaneerd. De, de, de selectie is eigenlijk te mager voor de eredivisie. Uh, de, de technische staf is, vind ik, mager ingevuld. De opleiding, wat ik al zeg... Uh, stelt niet heel veel voor. Dat moet opnieuw opgebouwd worden. Dus wat, wat zo'n club als NAC nodig heeft. Uh, is uh, veel voetbalknow-how. Kennis van het metier. Weten hoe de hazen lopen in die wereld. Weten wie uh, de directeur betaalt voetbal van de KVB is. Dus dat je die ook eens een keer kan bellen. Om, uh, ja. als je raad en steun nodig hebt. Maar je moet ook weten hoe, hoe de hazen in het makelaarsland lopen. Want dat, uh, dat kan je ook een hoop geld kosten als je dat niet weet. Nou, dat soort dingen allemaal bij elkaar. Dat soort know-how. moet in die club teruggebracht worden. Nou, en ik, ik hoop dat dat een keer gebeurt. Ik hou dat scherp in de gaten. Ik ben daar zeer in geïnteresseerd als, als een jongen uit, of een man uit Breda. <lacht> uh, ik hoop er het beste van, sprak hij uh, diplomatiek. Zei Chris van Nijnatte. <lacht> Thijs Sonneveld. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. <lacht> uh, jij schrijft voor NRC uh, veel over wielrennen. Uh, we zijn daar nog niet mee begonnen. Uh, over het wielrennen gaan we straks wel doen. Heb je een moment van de week? Er mag geen wielermoment zijn dan zeker. Jawel, jawel dat mag. Mag <lacht> uh, Nee, ik denk maar, het moment van de week. Uh, Bobby Zulik is. Die uh, gisteren bekende, of eergisteren. Um, ik vind het wel heel veel uh, ballen hebben om in deze tijd. Um, te durven bekennen. als je eigenlijk weet dat je daarna wordt ontslagen. Hm. Er zijn heel veel <coughs> renners die hun mond dicht houden. en die, uh, ja, die, de, de, die de vuile was binnenhangen. En. Uh, Julik heeft het lef uh, om, uh, om naar buiten te treden. En daarmee eigenlijk ook zichzelf op te offeren. En uh, ja, er zouden heel veel meer renners als hij moeten zijn. Maar, maar is de vraag aan hem gesteld waarom hij dit op dit moment doet? En, hè, want hij had het inderdaad voor zich kunnen houden. Nou, ik denk, ik, ik denk dat heel veel renners uit die tijd ook gewoon ergens mee zitten. Ja. Je ziet toch dat de jongens er niet heel veel gelukkiger van zijn geworden met ja. z'n allen. En ik denk dat hij uh, dit moment uh, heeft aangegrepen om, uh, om te komen met een bekentenis. Het moment om ook in je eigen leven schoon schip te maken. Precies, zo bijna. Precies. Ja. En, en dan maar je baan te verliezen. Ja. Zou de, ja ik vind je, zo, zou de, je zou zeggen, dan volgen er meer. Maar ja, dan is, zet ik dan ook meteen weer een heel groot vraagteken achter. Ja, er volgen er zeker meer. Ja. Die ja. dat willen. Die ja, dus ja, schoon schip ja, willen er maken. Er zijn er genoeg die dat willen. Ik denk dat Michael Boger het vorige week in uh, Nusport ook al half heeft aangegeven. Dat er in ieder geval meer zijn. Um, en dat in ieder geval, een, uh, hij pleitte voor een waarheidscommissie in Nederland. Ja. Waardoor, uh, waardoor de mensen naar buiten zouden kunnen komen. En ik denk, uh, ja, het is ook vaak een soort domino effect. Als er één begint, dan, uh, dan komen er meer. Laten we even uh, voor jou uh, bij het begin beginnen. Want uh, jij uh, had uh, echt zin in vakantie. Je had heel hard gewerkt. En jij dacht, ik ga er eens even van genieten. En volgens mij was je net weg. En toen kwam dat USADA-rapport, zo ja. ging het ongeveer. Ja, elke dag twintig meer was ik ook. Ja, echt, hè? Ja. Um, nou, was jij wel in Amerika. Dus jij kan ons wel vertellen, we hebben dat een beetje proberen te volgen... hoe er in Amerika is gereageerd op, uh, op het rapport. En uh, ja, op de val van Lance Armstrong. Um, ja, in het begin, uh, in ieder geval toen het uitkwam... het was natuurlijk al, ja, het was natuurlijk al, wel, al wel bezig. Het, alleen het hele rapport was nog niet uit. Uh, je zag heel erg het verschil tussen verschillende kranten. Uh, er waren een aantal kranten, New York Times bijvoorbeeld... die meteen heel hard uh, reageerden, die meteen alles hadden gelezen... en meteen alles publiceerden. En een aantal kranten, en ik, een paar kranten hebben hem uit de buurt uh, gelezen... Uh, die waren dan nog uh, flink op de hand van Armstrong. Maar je zag het eigenlijk wel een beetje veranderen... ook de, de publieke opinie door de rest van de week. Dus in het begin waren er nog mensen die zeiden... ja, ik weet het nog niet en moet nog lezen. En... Maar als, ja, als je die duizend pagina's leest... dan is er ook voor uh, die-hard-fans van, uh, van Armstrong... is er bijna geen uh, ontkennen aan. Nee. Um, nou zijn wij vorige week geëindigd met de vraag hoe zal de UCI gaan reageren. Die hadden dat nee. nog niet gedaan en we wisten maandag komt een persconferentie van Pat McQuaid. Nou ze hebben gereageerd, ze hebben eigenlijk gedaan wat iedereen eigenlijk al dacht. Ze hebben de zeven toertitels die Armstrong heeft gehaald hem in ieder geval afgenomen... Laten we, laten, ik wil eerst heel eventjes naar, uh, naar Ton. Want de, het was een groot vraagteken. Hè. Hoe gaat de UCI reageren? Ja. Was jij teleurgesteld? Nee, want het hadden we al gezegd. En de kenners hadden in ieder geval ook gezegd. Dat ze zo zouden reageren. Maar ze hebben gisteren ook nog een keer gereageerd. Ja. En dat vond ik een stuk positiever. Ze willen een uh, commissie. Ik weet niet of uh, Thijs over denkt. Maar ze willen een commissie instellen, een onafhankelijke commissie, die ook zich de UCI zelf onder handen neemt. En dat vind ik een goed teken. Ja, het is natuurlijk heel erg de vraag wie er in die commissie gaat zitten. Nou, dat onaf, de staat een -on onafhankelijke commissie. <laughs> ja, dat heeft, UC, het, dat heeft de UCI eerder gedaan. Bijvoorbeeld met het ja. onderzoeken naar Armstrong's uh, betalingen en Armstrong's. Ja. Ja. Geruchten dat er positieve testen waren eerder. En toen hebben ze ook een zogenaamde onafhankelijke commissie aangesteld die volledig op de hand was van Armstrong... Ja. en waarvan de leden allemaal vrienden waren van Verbrugge. Ja. Dus ik weet het nog niet zo goed met de IC. Nee, ja, ik we vind hebben ook... dat ze echt hebben uitgeblonken in mismanagement de afgelopen ja. twintig jaar. Ja. En dat ze mensen aan het hoofd hebben gehad... die doping uh, bewust en uh, nou, misschien soms ook onbewust de verkeerde... Oh, nou, dan in ieder geval bewust de verkeerde kant op hebben gekeken... maar dat ze dat uh, uh, bewust uh, onder de pet hebben gehouden. En dat diezelfde organisatie nu het wielrennen moet veranderen... vind ik uh, volkomen ongeloofwaardig. Ik hoop dat het is gevallen... maar ik ben bang dat dit gewoon onder de druk is van de publieke opinie. Ik probeer ook heel even uh, te reconstrueren hoe dat bij de UCI deze week is gegaan. Ik zei al maandag hebben ze dus duidelijk gemaakt... nou, Armstrong hoort niet meer in het wielrennen. Toen zeiden ze er dit over. De UCI will ban Lance Armstrong from cycling. En de UCI will strip him of his seven Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. Dat is dus waar ze mee kwamen nadat ze er nog redelijk lang over gedaan hadden. om die duizend pagina's te lezen. Dat was ook de conclusie hier aan tafel van, uh, van vorige week. Wat is er dan uiteindelijk nog gebeurd bij de UCI, denk jij, Thijs? Dat ze gisteren ineens met iets concretere uh, uh, maatregelen kwamen? Nou, ten eerste is deze uitspraak, uh, dat vind ik al sowieso al teleurstellend. Je kunt, Lens Armstrong, helemaal geen zeven titels afnemen. We hebben met z'n allen afgesproken dat je acht jaar terug kunt gaan in de tijd. Dat er een verjaringstermijn is van acht jaar. Die is ook gebruikt uh, in de zaak van Oerig, uh, in de zaak van Ries bijvoorbeeld. Um, en nu doen we ineens... Um, omdat we allemaal zo geëmotioneerd zijn. Of in ieder geval omdat in de hele wielenwereld iedereen zo uh, geëmotioneerd is. Of zo geschokt is door de, wat er gebeurd is met Armstrong. Doen we ineens alsof het veel erger is. Um, ar, wat dat Armstrong gedaan heeft is ongetwijfeld uh, heel erg voor de sport. Uh, maar je kunt niet regels uh, verbuigen of breken die je met z'n allen hebt afgesproken. En de theorieën die ze erop loslaten die slaan juridisch gezien echt helemaal nergens op. En de UCI zou het lef moeten hebben om daar gewoon tegenin te gaan. Om te zeggen ja, sorry USADA maar we hebben een regel met z'n allen afgesproken. En wat ze nu doen is zeggen, de WADA moet het maar doen. Nou, de WADA gaat het ook niet doen, want dat is ook een organisatie die uh, aan de kant staat van het, van het USADA. Dus wat er gebeurt is dat er allerlei wielrenners uh, een, of vrijheid zijn gegaan... of een uh, verjaringstermijn van acht jaar uh, hebben gekregen in, in hun zaken. En dat we nu ineens bij lens Armstrong het helemaal anders gaan aanpakken. En dat vanaf 98 wat mij een volkomen willekeurig moment in de geschiedenis lijkt... Uh, te zeggen, vanaf dat moment strepen, strepen we alle resultaten weg. En daarmee dan te hopen dat het klaar is? Ja, dat, dat, dat doen ze dus. Ze zijn, de UCI, er zitten daar mensen uh, aan het hoofd... die zich aangeschoten wild voelen. Die weten dat uh, de publieke opinie tegen ze is. Die weten dat er uh, zaken liggen uit het verleden... die tege tegen ze kunnen worden gebruikt. Um, neem alleen maar die betalingen die ooit zijn gedaan door Armstrong aan de UCI. Uh, neem de geruchten van uh, Nike, dat Nike heeft betaald voor Armstrong. Er zijn nog wel meer uh, geruchten tegen... Tegen, tegen McQuaid. Die mensen voelen zich aangeschoten wild. En die reageren nu eigenlijk alleen maar op de publieke opinie... en op wat er wordt, ge, wat er wordt gevraagd. Dus maandag wordt er van ze gevraagd... Uh, stippel iets uit van uh, wat moeten we gaan doen met het wielrennen. Het enige wat ze dan doen is iets overnemen van de USADA. Vervolgens komt er een storm van protest. Onder meer van de, van de KWU, van de Nederlandse bond. Uh, Marcel Wintels heeft een open brief gestuurd... waarin hij daar ook zegt van... ja jongens, maar wat doen jullie nou maandag... Uh, ik zeg me maar, wel, mijn twijfels bij deze aanpak. Ja. En dan gaan ze vrijdag uh, in, een, in een meeting... draaien ze alles weer terug wat ze de laatste tijd hebben gedaan. Ook bijvoorbeeld de rechtszaak tegen Paul Kimmich. Uh, de journalist die uh, ooit iets heeft gezegd over de UCI... wat volkomen waar was en die vervolgens uh, voor smaad is aangeklaagd. Um, dus ze draaien nu allerlei dingen terug. En nu zetten ze allemaal commissies op poten... Um, ik denk dat het gewoon puur reactief is. Dat ze puur reageren op, uh, op wat er allemaal gebeurt. Wat een storm uh, is in de publieke opinie. En dat ze niet proberen te redden wat het te redden valt. Ja, dus de commissie waar Ton dan redelijk positief over nee, is. Nou, ja, nou, Thijs is er ook positief over. Als ze voorkomen of ook, Ja, Ja, dat ja. ja. Het, het moet gebeuren. Nee, dit ja. soort ja. dingen moeten gebeuren. Het ja. moet gebeuren. Maar. maar Thijs heeft dus rechten gestudeerd. En hij zegt, uh, dat kan juridisch eigenlijk helemaal niet. Maar er is toch een groot verschil tussen het Amerikaanse recht en het Nederlandse recht. En de USA heeft toch gewerkt met het Amerikaanse recht. Ja, maar we hebben met z'n allen een code afgesproken. Juist om dit soort dingen te vermijden. Dat is de WADA-code. Juist omdat we in allerlei verschillende landen verschillende wetten en uh, regels hebben. Dus we hebben met z'n allen een code afgesproken. Van dit geldt in alle sporten, op alle momenten. En dat wordt gewoon volkomen... Dat geldt helemaal niet in deze zaak. En dat, is, ja, dat kan helemaal niet. Dat is juridisch onmogelijk. Ik heb uh, nog wat dingetjes opgeschreven... die uh, mij redelijk opvielen deze week. Bijvoorbeeld dat Pat McQuaid ook heeft gezegd... dat uh, Landis en Hamilton uh, scumbag. Dat dat scumbags is. Ja, hoe, dat is natuurlijk hoe, hoe, een goed voorbeeld. Het dat is, dat is ongelooflijk dat, dat iemand dat zegt. Dat zijn dus twee mannen... die, zijn, uh, die hebben zichzelf door de goot laten slepen. Jarenlang omdat zij, en het is helemaal waar dat ze ervoor zelf deel uitmaakten van het probleem. Dat ze mm -hmm. zelf ook gebruikt hebben. Maar volgens hebben zij, zij ook een mond kunnen houden en niks kunnen zeggen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zichzelf. Uh, nee, ze hebben zelf kapot gemaakt in feite. Uh, om de waarheid te vertellen. En zonder dit soort uh, mensen had Armstrong wellicht nooit uh, gehangen. En het is. Hij noemt ze Scumbag puur ja, en alleen omdat ze gepraat hebben. Nou ja, dat, maar dat, dat idee krijg je op zijn minst van. Het is op zijn minst geeft het de schijn. Als je je mond open doet, vinden wij je scumbags. Ja. Terwijl je juist heel erg blij moet zijn met dit soort mensen. Als ze er niet zijn, dan gaat het altijd maar een beetje zo. Dan rommelt het altijd maar verder. Hoe kijk jij, uh, Chris, <lacht> naar, nou, naar deze hele discussie? Nou, zeer geïnteresseerd uh, uh, en soms verbaasd. Maar wel uh, met een groot wielerhart. Want uh, ik mag dan wel 25 jaar over voetbal schrijven. Maar uh, ik, ik kom echt uit een wielennest. En uh, West-Brabant is ook een. een uh, nou ja. Dan moet je oppassen, als je oversteekt er niet omver gereden... wordt er iemand op een racefiets. Maar uh, dus vanuit die invalshoek ja, toch wel verbaasd. Uh, omdat... omdat uh, maar, maar dan, ik neem even afstand, hè. Kijk, ik, ik volg sport en topsport ook al heel lang. Ik ben ook twee keer naar Olympische Spelen geweest. Ik heb in het wielrennen uh, alles gezien wat je kan zien... ook, ook gevolgd. Topsport is per definitie oneerlijk En slecht voor de, voor de volksgezondheid. Laten we laten we even vaststellen. Ik, ik, uh, dat, dat is altijd... En je kunt proberen een bepaalde sport schoon te maken. Nou, Je krijgt het, je krijgt het nooit schoon. Dat is, dat is één gedachte die ik erbij heb. De andere gedachte is dat... Uh, in, in welke sport je de, de bestuurslagen ook volgt... Ja. Daar tref je altijd dezelfde types in. Of het nou in het volleybal is... Die, die Cubaan, of wat was het die Die daar heel lang, ja. dat weet jij misschien beter dan ik... Die daar heel lang de basis geweest. Je hebt, je hebt dat in het IOC ieder, iedere keer... Keer weer gehad. En je ziet dat in de FIFA... Ja. met, met, met blatten. Laten we elkaar een mietje noemen. <lacht> een, een, een boef. En, en dat zie je in het UCI ook. En ja, hoe, ja, hoe komt dat? Ik denk dat... Ik, ik denk dat wij, in, in iedere mens ziet iets slechts. En in een bestuurder heel veel slechts, moet je, moet je bijna constateren. Dat zijn bijna allemaal mensen die, die via manipuleren... En, en moeilijke gesprekken voeren, in, in, ergens bovenin raken... en dan kunnen gaan doen waar ze zo dol op zijn. En Dat is op knopjes drukken en touwtjes ja. trekken. En, en, en, en regelen en ritselen. Dat maar is er, is eigenlijk... iets, er is iets maar fout mij... aan de structuur in de sport. Het zijn ja. allemaal piramides. Ja, en de mensen die in de top zetten, die hebben zoveel macht... En het is in elke sport hetzelfde dat de sporter, de, de onderste laag... en waar het eigenlijk om zou moeten gaan, dat die geen macht heeft. Dat die ja. zich niet kunnen organiseren, vaak ook zich niet willen organiseren. Ik het omdat zeggen, ze ook vaak niet geïnteresseerd, hè? Ja, precies. Maar dat is ook logisch, want die zijn dan ja. sporten. Die willen winnen. En ja. die... Ja. Die denken dan, nou, het zal allemaal wel. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk om nu, die laag te organiseren. Daar zijn we het met elkaar eens. Maar je zegt ook, die willen winnen. En dat, dat moet ook zo. Als je de top wil bereiken, moet je willen winnen. Maar in dat willen winnen, ja, daar zit nou, nou, nou net de rek. Hè? Ja. En, en dan kom ik even terug op wat ik aan het begin zei. Ik, ik, ik kom uit een wielergebied. Ik heb dat wielrennen, vanaf mijn kleutertijd zit dat in me. En volg ik dat ook. Ik kan me niet anders herinneren dan... dan uh, die, die, die gasten die prepareren zich op een of andere manier. Ik weet zelfs nog dat de club waar, waar we het helemaal aan het begin over hadden... NAC, dat die ooit een keer uh, tegen degradatie aan zaten in de jaren zestig. En die hebben een zwanjeur aangetrokken uit Sint-Willembroort. Ik denk dat we dat dorp allemaal kennen in relatie tot voetbal. Of tot wielrennen. Ja. En in een keer uh, gingen ze al speren over het veld. <laughs> ja, daar wordt nu nog om gelachen. Maar ik bedoel, het, het zegt wel iets. In, in het wiel, dat heeft in het wielrennen altijd wel een beetje gezeten. En ik heb het... Toen nooit heel erg gevonden. Omdat ik dacht van ja, ja daar hoort er een beetje bij. Koersen verkopen en zo. Uh, wielrennen heb ik toch altijd erg... Uh, is voor mijn gevoel heel erg uh, gelieerd geweest aan kermis en, en andere vermaak. En dat bedoel ik echt niet denigrerend. Want ik, ik, ik heb respect ervoor. Mijn eigen broer heeft gefietst. Maar toen hij uh, een jaar of 16 was... En uh, daarvoor uh, uh, uh, nou, fietsen die aardig wat prijzen bij elkaar. En in één keer won hij geen één prijs meer. Niet in de helft van Mergeland. Niet in de Tour, Nergens meer. Waarom? Nou, vul het maar in. Gasten om zich heen gingen pakken. En hij zei, ja, ik doe het niet. Maar als ik jou dat... zo hoor, is er ook geen oplossing. Nou, ja, dat vind ik zo, zo pessimistisch om dat te zeggen. Maar ik zie dat ook niet meteen. Want ik, ik, ik ben echt bang dat als je nou... Stel dan voor dat je het vuilrennen helemaal schoonmaakt, hè. Want dat, theoretisch ja, dat... kan dat. Maar dan weet ik zeker dat er ergens weer wel iemand opstaat... en, en, uh, en, en, en de grenzen gaat opzoeken. Van, van wat? Ja, vul het. In. Maar ja. dit is, wat is het alternatief? Wat is het alternatief van... Uh... Nou, Mag ik één je kan bestrijden of niet bestrijden. Het is, het is, het is, je hebt twee opties: of je geeft het vrij, of je bestrijdt het. Nee, oneerlijkheid moet je, moet je bestrijden. Dus dat, dat stel ik vast dat je dat moet doen. Ik vind het. Alleen ook wel dat je even naar die uh, of even je moet even goed naar die, naar die dopinglijst kijken van alles ja, wat erop staat hoort er dat nou wel op dat zijn nee. en sowieso helemaal eens nee. de helft van wat erop staat kan er zo af nou ja, laat, laat maar we dat, vinden eens in, dat vinden wij in dat vinden wij Nederland wij vinden oh. dat marihuana niet op de lijst hoort te staan maar dat vinden ze in andere landen vinden dat vinden ze dat sporters ja. een voorbeeldfunctie hebben en vinden ja. ze dat marihuana op de lijst hoort te staan en die spierversterkers bijvoorbeeld ja, ja. Nou, ja. Ik heb zelf ik heb, uh, nog een tijdje bij de NOS gewerkt. Daar heb ik, heb ik ooit eens, uh, Mark Overmars geïnterviewd. Dat zal een jaar of 12, 13, ik weet het niet meer geleden zijn. Je moet het heel is... snel vertellen hoor, voor vijf aan. Oh, als het goed is staat het hier op de, op, op de band. Maar, maar die, die, die was toen weer eens een keer geblesseerd uh, aan zijn knie bij Barcelona. En die vertelde gewoon, er staat op tape. Ja, nee... Uh, toen heb ik, uh, uh, ik managde zei, anabolen gebruikt om, om het proces te versnellen. Maar hij was out of competition. Toen mocht dat nog. Je krijgt, straks, niet? je krijgt straks meer tijd om dit te vertellen. Bestrijden of niet bestrijden. Tot na vijf. wijzen. Schubbige fopswan. Braak, Gele knol ammaniet. Kwartstelige Geschubde Geschubte inkswan. doder. Het uh, klinkt als goed bruikbare scheldwoorden, maar ze zijn mooi. Mooi. En buiten kan je ze nu overal zien. De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 Stil, sterk werk. Beleef de strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De S&I-SU World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Vereveen. Maak het mee. Dit is Radio 1.